8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Veel meer huizen gedwongen verkocht. Probleem Boeing mag ook in VS niet vliegen en vroege griepepidemie breidt zich uit. Ruim 3500 gezinnen met een NHG hypotheek hebben vorig jaar hun huis gedwongen moeten verkopen. Dat is 70 procent meer dan het jaar ervoor, Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Hypotheekgarantie.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 In Mexico zijn buspassagiers getuigen geweest van de moord op hun chauffeur en zijn assistent. De bus reed bij de balplaats Acapulco toen de bende de bus dwong om te stoppen. De passagiers werden de bus uitgejaagd waarna de chauffeur en zijn veertienjarige assistent werden doodgeschoten. De daders overgroten de lichamen met benzine en staken de bus daarna in brand. Het is niet duidelijk wat het motief achter de moord is. In Mexico woedt al jaren een hevige drugsoorlog waarbij bendes om de macht in het land vechten. De dienstregeling van de NS verloopt vanochtend zonder problemen. Net als gisteren en eergisteren rijden er wel minder treinen. Gisteren waren er wel vertragingen, vooral door wisselstoringen in Brabant. Een NS-woordvoerder zei in het Radio 1-journaal dat hij ervan overtuigd is dat de reizigers met nog meer vertragingen te maken hadden gekregen. als de gewone dienstregeling van kracht was geweest. Reizigers klagen wel over overvolle en tekorte treinen.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 In de eerste weken werden vooral jonge kinderen tot 4 jaar getroffen, maar inmiddels worden alle leeftijdsgroepen bovengemiddeld getroffen, meldt het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel. Volgens het Nivel kon de ziekte zich makkelijk verspreiden tijdens de feestdagen. Symptomen van griep zijn onder meer koorts, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. Patiënten zijn vaak 3 tot 5 dagen ziek en gemiddeld duurt een uitbraak 8 weken omdat het stevig blijft vriezen, heeft het leger des Heils de opvangregeling voor daklozen verlengd tot en met maandag. Voor daklozen zijn sinds vrijdag 400 extra bedden beschikbaar. Dat is voorlopig voldoende, denkt het leger des Heils. Medewerkers rijden extra rond om te kijken of ze daklozen zien die zich nog niet hebben gemeld. In de winteropvangregeling werkt het leger des Heils samen met gemeenten, GGD's en andere opvangorganisaties.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 Alles bij elkaar nu 160 kilometer file. Ietsje meer dan gebruikelijk op donderdagochtend. Nog niet al te veel bijzonderheden. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij de Ketelbrug... die zorgen inmiddels wel voor 9 kilometer file. En verder vrij veel vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop 5 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, de strijd op de grond in Mali is begonnen. Laatste nieuws over het offensief van de Franse troepen... hoort u van Koert Lindeyer in Bamako. En we spreken zo, de directeur van de Nationale Hypotheekgarantie... over het grote aantal gedwongen verkopen. Wetsvoorstellen van de Amerikaanse president Obama... om het wapenbezit in te perken... leidt tot grote woede bij zijn tegenstanders. We will nullify anything the president does... that smacks of legislation. De Republikeinse senator Rand Paul... wil alle nieuwe wetten van Obama blokkeren. Nou, dan heeft hij een hoop te doen. Maar president Obama heeft gisteren 23 nieuwe voorstellen gepresenteerd. Waarmee een bloedbad, zoals in Newtown, moet worden voorkomen. Zo wil hij militaire aanvalswapens niet meer zien in de straten van Amerika. En mogen in een magazijn niet meer dan tien kogels zitten. Nog een aantal van Obamas voorstellen op een rij. We maken het keep om out uit de handen van criminelen... door het uitvoering-systeem te system. Wapens moeten makkelijker uit de handen van criminelen worden gehouden... door beter naar de achtergronden te kijken van degenen die een wapen kopen. Mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken... moeten beter in staat worden gesteld om dreigingen van geweld te kunnen melden. And while year after year, those who Obama laat meer wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de oorzaken van wapengeweld om het zo te kunnen terugdringen. Zo zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de effecten van gewelddadige videogames op jongeren. Met zijn voorstellen heeft Obama de voorstanders van het wapenbezit... en de republikeinen compleet op de kast gejaagd. Sommige congresleden willen hem al uit zijn functie ontheffen... door middel van een impeachmentprocedure. En die senator, Paul, zegt dat Obama met decreten... niet voor nieuwe wetten kan zorgen. En er zijn several van de executive orders... die as dat hij een nieuwe law schrijft... That cannot happen. We struck down once. The court struck Clinton down for trying this. And I'm afraid that President Obama may have this king complex sort of developing and we're going to make sure that it doesn't happen. Obama wil de koning van Amerika zijn, maar zo werkt het niet, al dus Paul. Nou, we praten verder met Alexander Bon, docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Bond, welkom in de uitzending. We hebben al de hele ochtend felle reacties gehoord vanuit Amerika, aan de kant van de wapenlobby, sommige republikeinen. Dat zit er natuurlijk wel in hè, als je aan de wapens in Amerika komt. Uh, de wapens in de Verenigde Staten zijn voor heel veel Amerikanen een, een heilig bezit of iets wat ze zien als een middel waarmee ze zich ten lange leste of uiteindelijk tegen de overheid zouden kunnen beschermen. Dus ze zien dat als een heel belangrijk gegeven. En voor uh, rechts in de Verenigde Staten is het wapenbezit een van de hot-button-issues. Een van de zaken waarmee ze ook hun achterband mobiliseren. Onder het motto, als je aan wapens komt, dan zal je de volgende keer ook wel andere dingen gaan verbieden. En dat is een fundamenteel recht, vinden ze. Ja, kijk, er staat in de grondwet dat je wapens mag hebben. Maar er staat ook bij, je mag wapens bezitten, maar wel in een gereguleerde militie. Dus de opstellers van de grondwet veronderstelden waarschijnlijk dat je wapens in een legerachtige vorm zou hebben. Dus niet zomaar als privéburger. Maar in de loop der tijden heeft het wel die vorm aangenomen. En er zijn dan ook honderden miljoenen wapens in omloop in de Verenigde Staten. Zijn de voorstellen van Obama wanneer we bij ons zo gaan? Uh, ze zijn wel vergaand uh, sinds de laatste keer dat er iets aan gedaan is onder Clinton. Uh, maar ze zijn op zichzelf niet zo vergaand. Want het zijn voor een deel voorstellen waarbij die de hulp van het congres nodig heeft om die in wetten om te zetten. En voor een deel zijn het executive orders, dat wil zeggen, eh, zaken die een president zelf kan beslissen, waar het congres niet voor nodig heeft. Maar dat zijn de, zeg maar, de makkelijke dingen. U liet net zelf al horen dat hij zei, ik zal de Centers for Disease Control, dat is zeg maar de federale gezondheidsdienst, opdracht geven om onderzoek te doen naar de effecten van uh, geweld door vuurwapens. Dus dat kan hij zelf als president, kan hij de federale overheid de opdracht geven om dat te doen. Hoe ziet u um, de ontwikkeling nu in Amerika? Want met enige regelmaat uh, moeten wij helaas ook hier verslag doen... van schietpartijen met veel doden in de Verenigde Staten. Steeds volgde dan de discussie over wapenbezit. Dat ebde dan ook altijd weer weg. En juist bij die laatste, in december in die school, Newtown... verstonde de discussie niet. Hoe verklaart u dat? Ik denk zelf dat het te maken heeft met het feit dat er zoveel kinderen het slachtoffer waren. Dat, uh, op een of andere manier, uh, bij eerdere schietpartijen er sprake is van uh, een, een, een gestoorde of iemand die anderszins uh, niet helemaal oké okay is, die uh, grof geweld gebruikt. Maar dat er ook tegen volwassenen doet. En misschien is de idee een beetje, ja, maar die kunnen zichzelf verdedigen. Of die, die hadden misschien voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Of een gek heb je altijd. Mm -hmm. Maar nu is dan, als het ware, een soort grens overschreden omdat het aan kinderen raakt. En dat dat, uh, zeker voor de tegenstanders van uh, vuurwapens... en het bezit daarvan, ook een heel sterk uh, propagandamiddel is... om te zeggen, ja, maar nu hebben we echt iets in handen... waarmee helder is dat dit kun je niet goed praten. Of je kunt hier de bekende mantra van de wapenlobby... Hè, uh, wapens doden geen mensen, maar mensen doden mensen, dat dat hier niet goed opgaat. En die wapenlobby is sterk en die hebben veel steun um, onder de republikeinen. En republikeinen hebben een meerderheid in het congres en daar moeten die wetsvoorstellen doorheen. Uh, de republikeinen die in... hebben een meerderheid in het huis van afgevaardigden en de democraten ja. hebben een meerderheid in de senaat. Maar ja. uh, de NRA heeft ook veel steun onder democraten. Maar, ja, maar toch, is het dan een, niet een kansloze missie voor Obama? Nou, misschien niet, uh, want ik denk dat hij uh, nog iets anders in het achterhoofd heeft. Op dit moment uh, wordt er in Amerika onderhandeld over de fiscal cliff. Dus de, de, het schuldenplafond dat uh, verhoogd moet worden. Dat zal uh, echt alle politieke kracht van Obama vergen en ook van anderen. Uh, daar moet hij het sterk opnemen tegen de Republikeinen. Ik heb de indruk dat Obama denkt, als ik nu... Die fiscal cliff tot een goed einde brengt, daarmee maximaal druk zet op republikeinen. dat ik ook die republikeinen kan doen bewegen in deze kwestie. Omdat al door een soort koppeling te maken, of door maximaal in te zetten op de macht van de president en het aanzien van de president. Uh, dat ik iets kan bewegen. En misschien dat hij uh, ja, alles op alles zet om dat nu rond te krijgen. Maar makkelijk is het zeker niet. Alexander Bon van Nederlandse Defensie Academie. hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Oké, okay, dank u wel. Ronkende tractoren zijn uit, ook boeren kiezen eieren voor hun geld. Blijf luisteren, hoort er zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker, valt het je mee of tegen vanochtend? Nou, het is eigenlijk precies wat ik verwacht had. Het is ietsje meer dan gebruikelijk op een donderdagochtend. Normaal nu zo'n 150 kilometer en we zitten nu op 175. Ja, echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Het zijn eh, ja, files die gewoon ietsje langer zijn dan, eh, dan anders... omdat mensen waarschijnlijk toch wat voorzichtig rijden. Want hier en daar kan het nog plaatselijk glad zijn en overal op lokale wegen. En in Zeeland, daar hebben we nog steeds dichte tot zeer dichte mist... Dan de paar opvallende files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Knoop het Leenderheide, 9 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad voor de Ketelbrug, ook daar 9 kilometer. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop, een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederland schiet Frankrijk de hulp in het conflict in Mali. Nederlandse transportvliegtuigen van Defensie gaan goederen vervoeren naar de regio... en de Fransen zullen het dan verder naar Mali transporteren. Inmiddels is de strijd op de grond begonnen. Franse grondtroepen voeren directe strijd met islamitische rebellen. Onze correspondent Koert Lindijen is in Bamako, is in Mali. Koert, daarbij je gisteren laat aangekomen. Wat merk je al van de Franse aanwezigheid? Deel van de airport is uh, ingenomen door het, uh, door het Franse leger. Uh, wanneer je landt, zie je een kampement. Aan de rechterkant en aan de linkerkant zie je dat uh, bijvoorbeeld vier Franse helikopters. waarvan de Wendelwieken nog niet uh, waren geplaatst. Dus de, helikopter, de helikopters werden nog in elkaar gezet. Je ziet een gigantisch transportvliegtuig, een Antonov, een Russisch transportvliegtuig. dat uh, Franse goederen. Uh, hier naartoe uh, vervoerd. En ook Franse soldaten op, uh, op en rond uh, de luchthaven. Maar het is duidelijk dat het zwaartepunt van de strijd... is verplaatst naar de frontlinie, inderdaad naar het stadje uh, Diabali. Dia en ook bij Conna wordt nog steeds gevochten. Want de rebellen slaan terug. Nou, dus relatieve rust in Bamako. Maar wat merk je van uh, de mensen daar? Wat, wat vertellen ze je? Nou ja, mensen zijn hier, zijn ze opgelucht dat de Fransen zijn gekomen. Daar is uh, geen, geen twijfel uh, over mogelijk. Uh, Franse vlaggen zijn uh, uitverkocht. Iedereen heeft... Uh... Uh, de zaken, hij heeft gezien dat de zaken vallen te doen, dus er worden Franse vlaggetjes verkocht. Hier is, uh, hier is sprake van, uh, van grote opluchting, maar nogmaals, het centrum van uh, de gezegden liggen hier elders. En ik denk uh, dat op het platteland, waar degelijk ook, waar degelijk ook enige sympathie bestaat voor uh, de rebellen, dat anders wordt, uh, wordt gevoerd, uh, gevoeld uh, dan hier. Komen de berichten eigenlijk uit Diabali en Conner? Uh, hier krijgen we berichten van uh, ambtenaren die zeggen dat het stadje uh, nog steeds, uh, Diabali, nog steeds in handen is van de op opstandelingen. Uh, er gaan steeds meer Franse troepen daar naartoe. Ook gisteravond zijn er weer Franse uh, gewapende voertuigen daar naartoe gegaan. Er wordt op afstand geschoten door de Fransen op, uh, op die dorpjes. Uh, maar ze zijn nog steeds in de handen van de rebellen. En hier, je vroeg me net hoe wordt hier in uh, Bamako gereageerd op de Franse interventie. De, de aandacht gaat natuurlijk nu naar wat er in Algerije gebeurt. Want iedereen begrijpt heel goed hier dat de gijzelingsactie in Zuid-Zuid... Zuidoost-Algerije. Een directe consequentie is een gevolg van de Franse interventie hier. En de angst bestaat en ook in Bamako. Dat als dit soort acties meer gaan plaatsvinden in de regio. Dat dat mogelijk een effect zou kunnen hebben op de bereidheid van de Fransen. Om tot het terrein door te gaan met het offensief. Ja. Is het mogelijk überhaupt om Noord-Mali op dit moment binnen te komen, Koen? Nou, we willen natuurlijk allemaal naar uh, Noord-Mali toe. Als er één groep mensen deze kant uit komt, dan zijn het journalisten uh, vanuit Nairobi, waar ik vandaan uh, kwam gisteren. We willen allemaal naar het front, maar de Fransen hebben eigenlijk, en het is toch een beetje ironisch, de situatie hier overgenomen. We mogen niet naar het front. De Fransen houden ons tegen. Er zijn enkele uh, journalisten, zijn naar Mopti gereden en die zijn voor Mopti tegengehouden door het Malinese leger. Daar zijn echt tientallen wegsperringen opgeworpen door het Malinese leger journalisten worden niet toegelaten. We mogen alleen vooralsnog in uh, Bamako blijven. En we zullen onze weg moeten vinden naar het front. Maar dat zal op een illegale manier moeten gaan geschieden. Van de Fransen mag het niet. Oké, okay. Koert Lindeijer dus. Journalisten worden tegengehouden bij de grens met Noord-Mali bij Mopti. Kort, dank je wel. Het is tien voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan richting Friesland, want Mark Robin was daar vanochtend al op een... Camping, ja zeker, ja. midden in de winter. En de caravanliefhebbers maken zich allemaal op voor de caravana in Leeuwarden. Ja, dat schijnt een begrip te zijn onder, uh, onder de caravanners, onder oh. de sleurhutfans. En ook onder de mensen die van campers houden. En ja, ik ben hier nu in het WTC -expo, uh, de WTC Expo hier in, in Leeuwarden. En als ik mijn ogen een beetje samenknijpen tussen mijn wimpers doorkijk. Dan, ja, dan waan ik me met een beetje fantasie op een overvolle camping in... Uh, nou, wat zal het zijn, meneer Kronen, Waar zijn we? We zijn in Frankrijk. We zijn Zuid in Frankrijk, Frankrijk ja. Zuid-Frankrijk om precies te zijn. Ah, De okay. zon schijnt heerlijk. Het is hartstikke warm. Het is heerlijk ik warm. Ik heb een beetje dorst. Ja ik, ook. ja, ik ook. Is het altijd voor een glaasje wijn of moeten we nog... Uh, moeten we wat rustiger beginnen? Nou, wat mij betreft beginnen we met een lekker jus en een stokbroodje. En heerlijk, geweldig. kom heel lief, met een beetje brie. Met een beetje brie. Beetje brie. Ik, uh, ik ja, maak hem graag voor. Hebben we de zwembroek al aan of uh, ja, blijven nou, we voorlopig voor de caravan? We gaan zo nog uh, heel even douchen in de caravan. Ja. En dan, uh, dan maken we ons klaar voor een heerlijke dag. Geweldig. Ja, kijk, want het is alweer tijd voor de echte liefhebber... is het alweer tijd om je voor te bereiden, hè? Ja, ik zag gisteravond al de eerste reclame van een camping op televisie ook. Een wervende reclame. Ja, het is zeker uh, tijd om je nu al voor te bereiden op, uh, op de zomer. ja. Ook uh, zeg maar hier in het beursgebouw, daar zijn ook al de eerste campings aanwezig om zich te presenteren. Ja. En ja, juist nu in deze tijd, het is, pas, uh, het is nog januari. Nu kan je nog de mooiste plekken uitzoeken op, uh, op jouw caravan in uh, bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk of Spanje. Ja. U heeft ook een echt BOVAG shirt aan. Dat is een lichtblauw shirt met van die geborduurde, het, het, het, het embleem van BOVAG erop. En ook op de kraag zit dat? Ja, zeker. We willen goed herkenbaar zijn. Ja. We hebben een prachtig keurmerk en dat mag gewoon gezien worden. Ja. Uh, boven staat uh, uiteraard voor kwaliteit, ja. maar ook voor garantie. Ja. En dat uh, willen we ook met uh, onze mooie stand. U ziet uh, op onze stand een mooie werkplaats. Ja. Die hebben we helemaal speciaal laten bouwen. Dan uh, ja, kunnen de mensen kijken hoe dat gaat met zo'n kerf en hoe die technisch in elkaar zit. Want dat is natuurlijk ook wel interessant. Ja, uiteraard technische experts aanwezig om alles uit te leggen over uh, onderhoud. Ja, en dat is natuurlijk ook een stukje voorpret, hè? voor de echte liefhebber. Is het natuurlijk alvast gewoon lekker, uh, lekker fantaseren over waar, waar we naartoe gaan? Ja, zeker. Mensen gaan nu ook al naar de caravan en camperbedrijven. Ja. Daar gaan ze oriënteren op de nieuwe spullen die op de markt zijn. Ja. Uh, accessoires, maar ook uh, lekker rondsnuffelen in de vele shops die we in Nederland kennen. Nou, we moeten straks nog maar eens even hebben over hoeveel geld de mensen nog te besteden hebben, want uh, de broekrim wordt natuurlijk ook in caravanland en in camperland aangehaald. Maar uh, ja, voor volgens de cijfers gaat het allemaal uh, best nog wel goed. Daarover straks meer. Vanuit Leeuwarden, vanaf de caravana die vandaag open gaat. Heerlijk. Is het stokbrood al? Uh, heeft u het al ja, gesneden? Ja, het is helemaal Even een stukje persen. Ja, maar klaar. Lekker Heerlijk. Heerlijk. Nou, ik ga even in mijn stoel, campingstoel zitten, hoor. Je voelt Komt het, hè? He? uit vandaag. Opeens waar je je dan in Zuid-Frankrijk? Fijn, negen minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een speurtocht door het Amsterdam van Ramses Shafi. Het boekje heet Langs kroegen en kathedralen. En het wordt vandaag overhandigd aan Lisbeth List. De samensteller is kleinkunstkenner Daan Bartels. En hij loodste onze verslaggever Martijn Bink alvast... langs een aantal plaatsen in de hoofdstad... die onlosmakelijk verbonden zijn met Shafi. Ah, nee. Onze speurtocht naar het leven van Ramseshafi begint voor de stad Schouwburg op het Leidseplein. Waarom deze plek? Uh, midden jaren 50... Uh, eigenlijk nog voordat Ramses als uh, zanger bekend werd, uh, was hij bekend als acteur. En speelde hij bij de Nederlandse Comedie. En dat was het huisgezelschap destijds van uh, de stad Schouwburg. En weer uh, een heel uh, eind later in zijn uh, leven is er een uh, uh, beeld uh, van hem gemaakt. En dat staat uh, in de foyer. Dus theaterbezoekers van de stad Schouwburg kunnen hem ook zien. En ik heb je Wij doen uh, de speurtocht op de fiets, Daan. We zijn vanaf het Leidseplein de Lange Leidse Dwarsstraat ingefietst. En we stoppen voor Pizzeria O Solomio. Hield hij heel erg van Italiaans eten? Wij bezoeken deze plek niet, omdat Ramses hier uh, Italiaans uh, kwam tafelen. Dit was, het is echt niet meer terug te zien... maar dit was een uh, hippe club voor uh, veelal uh, kunstenaars en homoseksuelen. En hier uh, is Liesbeth List aan Ramses Shaffi voorgesteld. Fietsen we het... Uh... Het Vondelpark in. Ligt er echt prachtig bij, hè? Ja, super, hè? Zo wit, ja. Wat is aan het uh, Vondelpark leuk is... is dat hier dus uh, een lied ontstaan is. Uh, en dat is uh, het lied Sammy. Uh, hij uh, had met een vriend... LSD gebruikt. En uh, bij Shafi... Uh... Uh, leverde dat echt uh, een gelukzalig gevoel uh, op? Maar die vriend die had uh, wat ze noemde een, een bad uh, trip. Toen heeft uh, Shafia meegenomen naar het Vondelpark. En heeft toen, uh, om hem uh, ja, op te vrolijken en het mooie te laten zien. Uh, uh, en het was een prachtige blauwe lucht, heeft hij geroepen: Kijk omhoog! Hoog, Sammy! Kijk omhoog, Sammy! Want dan voel je lekker naar. Als ik naar de overkant kijk, zie ik daar nog net. Staan Café De gelachkamer met GH. Dat klopt. Uh, en dat is uh, in de tijd dat Ramses in deze buurt woonde zijn uh, stamkroeg geweest. Gaan we even en... kijken daar? Ja, moeten we doen. En even het... een borreltje nemen misschien? Nou, dat kan helaas niet. Hij zit uh, dicht en hij is uh, nog meer vervallen dan uh, Pizzeria O Solomio. Hij zit inderdaad potdicht. Ja, ik vind het dan toch wel weer tof om het, uh, om het te zien en om het te staan. En dat is ook een beetje de reden geweest waarom ik dit boekje uh, maakte... Uh, want ik had gelezen over deze kroeg, uh, maar ik wist niet waar die zat. Dus uh, ja, ik ging ook echt op zoek naar al die plekken... die in het leven van Ramses belangrijk uh, zijn geweest. En uh, ja, de gelachkamer is er één van. De klok op de Montelbaan storen bij de Oude Waal... geeft aan dat het vier uur s middags is. Maar, Daan Bartels, we hadden hier misschien beter om vier uur s'nachts kunnen zijn. Hè? Waarschijnlijk wel, want dit is de plek waar, uh, zo gaat het verhaal... Het is stil in Amsterdam uh, geschreven is of bedacht is, in ieder geval de tekst. En uh, ja, dat, uh, dat gaat over uh, de nacht, dat Ramses uh, in het stille Amsterdam nadacht over het leven en nadacht over later. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm. En inmiddels heb ik schrijver Daan Bartels achtergelaten in het centrum van Amsterdam... Ben ik zelf een paar kilometer langs de Amstel gefietst richting Amstelveen en ben nu op begraafplaats Zorgvliet. Want een speurtocht naar het leven van Ramses-Chaffi eindigt onherroepelijk bij zijn dood. Hier moet het zijn. Ik zal even wat sneeuw van de stenen halen. Ja, en dan komt zijn naam tevoorschijn: ramses Shaffi. En daarboven, met een uitroepteken, staat daar geschreven op zijn steen. Leef. Iemand tegenkwam. Een speurtocht door het Amsterdam van Ramse Shaffi. Kunt u volgen via het boekje Langs Kroegen en Kathedralen. Martijn Bink maakte het reportage. We gaan het nog even hebben over landbouw. Want heel veel pk paardenkrachten, zijn op het platteland niet meer in trek. En zuinig rijden wel. Maar ook de boeren letten meer op het verbruik van hun voertuigen. Blijkt op de landbouwvakbeurs die in Assen wordt gehouden. Eh, Johan Wolters organiseert die beurs. Meneer Wolters, goedemorgen. Goedemorgen. Dat betekent dat de sterke trekker, de zware trekker, uit is? Nou, de zware trekker is niet uit, maar dat, er zit al wat verschuiving in van de boeren en de loonwerker. Dus, ze willen wat lichteren? Nou, ik denk dat de boeren, vooral de rundveehouders, misschien wat aan lichtere trekkers gaan denken in verband met de dure diesel. En dat de longwerkers uh, meer het werk van de boeren over gaan nemen. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, boeren die bijvoorbeeld zelf uh, hun werkzaamheden altijd uitvoeren op het land. Uh, en daarvoor materiaal en machines en tractoren aanschaffen, die gaan nu, denk ik bijvoorbeeld, meer hun tijd steken in het uh, technische vlak op, op hun bedrijf. En die laten hun uh, de werkzaamheden meer uitvoeren door uh, loonwerkers. Mm. Die wel die grote tractoren aanschaffen. Oké, okay, dus ja, dan verandert eigenlijk niet zoveel, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik denk cumulatief dat, uh, dat, er, wel, dat er wel minder, minder, minder grotere trekkers komen. En dat de boeren oh. toch die trekkers kopen die ze nodig hebben. Ja, maar die, die, die loonwerkers kunnen dat zich wel veroorloven, kennelijk, meneer Wolters. Ja, het gaat om de snelheid, hè. Het gaat om de snelheid van werken. En efficiëntie. Dus dat, dat, dat, dat blijft doorgaan. Hm. Zegt eens wanneer maken boeren zich daar eigenlijk uh, druk om? Want die hebben toch altijd die rode diesel, die goedkope diesel? Ja, dat was altijd goedkope diesel. Voor jaren geleden was dat verschil met een blanke dieselolie was dat uh, bijvoorbeeld 40 of 50 procent, En nu is dat uh, allemaal gelijk getrokken met een blanke diesel. Dus uh, ja, het voordeel zit alleen nu nog in de, in de hoeveelheid aanschaf uh, van, van blanke dieselolie. Dus we betalen in principe een forse prijs voor die blanke diesel nu. Welke gevolgen heeft dit verder voor uh, landbouwbedrijven? Nou ja, dat heeft natuurlijk gevolgen uh, op zich. Maar meer kosten. Er mm. zijn er wel wat uh, elektrische landbouwmachines, machines die veel minder vervuilend zijn? Ja, in de tuinbouw heb je wel een hoop uh, machines die wat op elektrisch rijden. Maar echt elektrische voertuigen waar je land mee kunt bewerken, die zijn er nog niet. Goed, dus de trekkerbouwers, de trekkerfirma's hebben, hebben een slechte beurs gehad bij u of valt het nog wel mee? Ik denk dat het meevalt. Als je kijkt naar het aantal bezoekers die we hebben gehad en vandaag nog krijgen, euh, ziet, het, ziet het er goed uit. Goed. Nou meneer Wolters, hartelijk dank. Niks te danken. Dat u even iets heeft verteld over de landbouwvoertuigen.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 NOS Journaal. Populariteit, smartphones en tablets, goed voor omzet ASML. En veel meer huizen, gedwongen verkocht. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Chipmachinebouwer ASML heeft het op één na beste jaar ooit achter de rug. De omzet bedroeg vorig jaar 4,73 miljard euro. En de netto winst ruim 1,1 miljard. Financieel directeur Peter Wenning met een hele sterke vraag naar de mobiele telefoons en de tablets. Uh, daar is nog steeds een hele sterke vraag naar geweest. Uh, hoewel de vraag naar de pc's wat tegenviel, is dat al met al uh, toch de voornaamste reden geweest waarom uh, 2012 toch zo'n goed jaar is geweest. En voor 2013 verwacht ASML de eerste maanden wat minder inkomsten, maar later het jaar komt dat weer helemaal goed, verwacht Wenning. En dat komt volgens hem door allerlei nieuwe mobiele technieken die eraan komen de nieuwe technologie in de tweede helft van het jaar, want we gaan straks allemaal naar de nieuwe 4G-standaard. Daar zijn uh, nieuwe geavanceerde chips voor nodig en die hebben ook weer nieuwe geavanceerde machines nodig. Een record aantal huishoudens dat een hypotheek heeft, een nationale hypotheekgarantie, heeft dat huis gedwongen moeten verkopen. Het gaat op 3500 gezinnen in 2012, 70% meer dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen is een scheiding de oorzaak van de gedwongen verkoop. En zometeen ligt de directeur van de Nationale Hypotheekgarantie die cijfers toe hier in het Radio 1-journaal. De Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA wil alles doen om te voorkomen dat de wapenvoorstellen van president Obama worden aangenomen door het Congres. Volgens de NRA helpen die maatregelen niet in het voorkomen van schietpartijen op bijvoorbeeld scholen. Obama wil de wapenwet aanscherpen en beseft dat dat op veel tegenstand stuit. This will be difficult. There will pundits, en special interest lobbyists publicly warning of a tyrannical all out assault on liberty. De lobby van de NRA is al in volle gang in het tv-spotje vraagt de lobbyclub zich af waarom de kinderen van Obama wel mogen worden beschermd door gewapende bewakers en andere kinderen niet. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools when his kids are protected by armed guards at their school? In Algerije houden islamitische extremisten nog steeds tientallen buitenlanders in gijzeling bij een gasveld van oliemaatschappij BP vlak bij de grens met Libië. De Britse minister van buitenlandse zaken noemt het een zeer gevaarlijke situatie. Obviously it is a very dangerous situation. The safety of those involved and their co-workers is our absolute priority, and we will work around the clock to resolve this crisis. De ontvoering zou een vergelding zijn voor de Franse militaire actie in Mali... verslaggever Lex Runderkamp. Als Rijnse minister van Binnenlandse Zaken, Kabila, heeft gezegd... dat er niet wordt onderhandeld. Hij zei wel dat de gijzelnemers proberen te onderhandelen... en eisen de vrijlating van zo'n 100 gevangenzittende islamisten. En ze eisen het stopzetten van de Franse militaire acties in Mali, het buurland. En verder eisen ze heel concreet 20 terreinauto's... met genoeg benzine om naar Mali te reizen en als dat allemaal niet zou gebeuren hebben ze gedreigd de gijzelaars te doden. In Amsterdam geldt vanaf vandaag een beperkt vaarverbod in de hoop op meer ijs in de grachten. Als de watertemperatuur in de kanalen verder zakt en de vorst nog minimaal een week aanhoudt, dan komt er een vaarverbod voor de hele stad, zegt Waternet. We gaan dus vandaag een aantal grachten afsluiten, dus onder andere de Prinsengracht en de Keizersgracht.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 Vrij veel vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor knooppunt Batadorp, een file van 8 kilometer. Door werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de Ketelbrug, 8 kilometer. En de langste file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... bij knooppunt Batadorp, 12 kilometer. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline...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 Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We zitten hier een beetje te kleumen. Nou, de tennissers op het Australian Open niet. Er zijn daar uh, hoge temperaturen, zinderende hitte. Jan Rolfs, is u weer aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe warm is het daar in Melbourne? Tegen de 40 graden Zo. vandaag. Ongelooflijk warm, een van de heetste dagen tot nu toe bij het toernooi. En Murray die had er eigenlijk niet al te veel last van. Hij wil met 62, 62, 64 van Joao Souza, de Portugees. Ja, dat voor een Brit. Ja, ja hij heeft hard getraind him. in Miami, Marcel. In ja. het voorseizoen zes weken lang hard getraind. En uh, hij heeft weinig sliceballen gespeeld. Veel snelle punten gespeeld. Heel economisch heeft hij eigenlijk gespeeld, Murray. Heel zardig. Dus, ja, hoeft er niet zoveel energie te verspillen. Nee, is ook nodig heen. in deze temperaturen natuurlijk. Heel slim, ja. Dus Murray is door. Dat is natuurlijk geen verrassing als geplaatste speler. En Jovrit Tsonga, de Fransman ook, 6-3, 7-6, 6-3. Tegen Soweda, de Japanner. Ook dat eigenlijk geen verrassing. Mm. En het thuis favoriet? Wat zeg je? En het thuis favoriet? Hoe is de het thuis daarmee favoriet? gegaan? Bernard Tommik. Die won van uh, Daniel Brands, een Duitser. Een qualifier, de nummer 120 van de wereldranglijst. En Tommik won in vier sets, 7, 6, 4 sets, 7-6-4-set, dus hij is ook door. Dan naar de vrouwen. Uh, Williams uh, moest weer... Um, Serena... Ja, met een, met een kapotte enkel? Nou ja. ja, maar die enkel ging goed. Oh, Oké, okay. want die had ze wat verzwikt. Ja, gelukkig ging de enkel goed, daar was iedereen bang voor. Maar daar uh, had ze geen last van. Ze won van Muguruza, de Spaanse, 6-2, 6-0. Wel wat lange rallies niet al te makkelijk voor Serena Williams. En ook Victoria Azarenka ging door, 6-1, 6-0. Weinig probleem eigenlijk voor de toppers. Beetje uh, saaiig tot nu toe, Ja, niet. heel erg saai. Ja, is, is, het, is het ook op het, uh, op het veld saai? Nou ja, kijk, Azarenka en Williams... Um, ja, daar, daar verwacht je gewoon van die winnen. En dat doen ze ook heel makkelijk. Mm. Daar is de spanning en nog niet. Bij de mannen eigenlijk ook nog niet. Hè. Murray makkelijk door. Mm. Tsonga dus vandaag makkelijk door. Wat wel leuk is, waar we allemaal naar uitkijken... Lara, is rotje Vedere tegen Nicolai Davidenko... Twintigste duel tussen deze veteranen eigenlijk, allebei 31 jaar. De uh, laatste wedstrijd die ze tegen elkaar speelden was in Rotterdam afgelopen jaar. En toen won Federer 6-4 derde set. Dat wordt een mooie partij om 9 uur. Wel met het dak dicht, want uh, vanwege het hete weer doen ze het dak dicht. Dan blijft het in de Arena wat koeler En met het dak dicht is er altijd een groot voordeel voor Roger Federer... want dan is het bijna een indoor wedstrijd. Jij zit in op vader. Hoor ja, ik alweer. zeker. Dank je wel. En we zien uit naar die wedstrijd. Jan Rolfs, onze tenniscommentator. Niet eerder hebben zoveel gezinnen met een NHG-hypotheek... hun huis gedwongen moeten verkopen. In totaal meer dan 3.500 huishoudens. En dat is 70% meer dan het jaar daarvoor. In de meeste gevallen is een scheiding de oorzaak van de verkoop. Blijkt uit cijfers van de Nationale Hypotheekgarantie. De directeur daarvan is Karel Schiffer. Meneer Schiffer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, valt dat dan toch nog heel erg tegen? 70% meer dan vorig jaar? Ja, dat klopt. Dat is een uh, forse stijging. Maar die hadden we wel verwacht. Want uh, het is natuurlijk logisch dat als de prijzen van uh, woningen dalen... dat de kans uh, dat, de, uh, dat de waarde van de woning lager is dan de uitstaande hypotheek, dat die alleen maar toeneemt. Dus dat betekent dat als mensen gedwongen zijn hun woning te verkopen... door werkeloosheid of door echtscheiding... dat, uh, dat, uh, dat die kans, zoals ik al zei, uh, groter is dat er, uh, dat er een verlies ontstaat. En eventjes voor de duidelijkheid. Deze mensen hebben gebruik gemaakt van de NAG-hypotheek... en moeten nu dus ook aanspraak maken op uh, het bedrag... dat uh, in uw portemonnee zit, in uw grote portemonnee. Ja, precies. In, uh, in die uh, 3.500 uh, gevallen die uh, langsgekomen zijn, hebben wij deze huishoudens uh, geholpen door hun restschuld over te nemen. En dat betalen we uit het waarborgfonds. dat klopt. En om hoeveel geld gaat dat in totaal? Nou, dit gaat uh, voor uh, 2012 ongeveer om een bedrag van 100 miljoen. Uh, terwijl er ongeveer 750 miljoen uh, in de pot zit, zeg maar. Uh, maar daar staat natuurlijk tegenover dat uh, mensen die in 2012 een, een nieuwe lening hebben gesloten met nationale hypotheekgarantie, premie hebben betaald. En dat uh, die premieopbrengsten zijn hoger dan het bedrag okay. dat we hebben uitbetaald. Dus per saldo uh, is het, uh, het waarborgfonds uh, uh, uh, het afgelopen jaar uh, toch gestegen. Goed, het betekent voor deze mensen dat ze niet uh, blijven zitten met een restschuld? Maar hoeveel zitten er nog onder het oppervlak? Want hoeveel mensen zitten er in de problemen, maar hebben hun huis nog niet hoeven verkopen? Ja, dat is even, even afwachten. Uh, je moet wel uh, uh, rekening houden dat in uh, 2013 uh, dat aantal het verkopen verder oploopt. En dat is logisch uh, vanuit de overweging dat uh, de verwachting is dat uh, de prijzen van woningen het komende jaar nog verder zullen dalen. De economische bureaus denken aan 5 tot 10%. procent. En dat zal onmiddellijk als gevolg hebben voor dit jaar... dat het aantal dondersjaar ook verder oploopt. En daar houden we ook rekening mee. Nou, er zijn ook de regels rond de hypotheken aangescherpt. Signaleert u nog wat dat betreft nieuwe ontwikkelingen? Nee, ik denk dat die, uh, dat die aanscherping van die hypotheekregels uh, uh, uh, wel betekent dat, het komend, uh, dat in 2013 minder uh, mensen hun uh, woning gaan kopen. Dat zal ongetwijfeld zijn uh, effect hebben. Mm -hmm. En dat betekent ook dat wij minder premieinkomsten zullen krijgen. En ook daar houden we rekening mee. Betekent het ook dat minder mensen hun huis gaan opknappen? Want daar moet ook vaak voor geleend worden. Ja, dat, dat, dat klopt. Het is goed dat u dat zegt, want wat je ziet is dat in de nieuwe hypotheekregels je minder kunt lenen voor het opknappen van je woning. En dan gaat het om het herstel van achterstallig onderhoud of energiebesparing. Vroeger kon je dat meefinancieren, volledig meefinancieren, en op dit moment tot maximaal de waardevermeerdering die daaruit voortvloeit. En dat betekent per saldo dat mensen bij woningverbetering eigen geld moeten inbrengen. Dus uh, als ze dat niet hebben, dan uh, zal de praktijk zijn dat ze van die woningverbetering afzien. En dat is wel erg jammer. Ja, het wordt uh, huis nog gaat, minder waard. Ja, dat, dat gaat uiteindelijk toch ten koste van de kwaliteit van de woning. En dat, dat, dat kan een prijsdrukkend effect hebben. En dat, dat, dat, dat is heel vervelend, dat klopt. Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheekgarantie. Dank u wel voor uw verhaal. Quentin Tarantino komt met de nieuwe film Django Unchanged over slavernij. Hoe hij dat heeft aangepakt, horen we zo van filmrecensent Robert Blokland. Eerst de verkeersinformatie, John Bakker, vertel. Ietsje meer dan 200 kilometer is het uiteindelijk geworden vanochtend. Nou, precies hetgene wat we verwacht hadden. Er zijn nu wel een paar opvallende files. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn, bij Kootwijk, 4 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie, de rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij knooppunt Beekbergen, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Bij de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de Ketelbrug, 8 kilometer. Vrij veel vertraging ook nog op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... tussen Moergestel en Best, 9 kilometer. En de A76 vanuit Geleen naar Heerlen... Is tussen knopen Ten Essen en Simpelveld helemaal afgesloten. De oorzaak is een spoedreparatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Onverkochte komkommers en bloemkolen weggooien of brood. Het is plus ondernemer Bart Groes in Rozenburg en Doorn in het oog. Al jaren kijkt hij dagelijks kritisch naar wat er aan vers voedsel wordt afgeschreven. En vooral hoe het ook anders kan dan het gewoon in de kliko gooien of er biogas van maken. Slag Jeroen Schutijzer, zocht de gedreven ondernemer op. Bart Groes, zelfstandig ondernemer. U heeft afgelopen jaar precies bijgehouden wat u moest weggooien. Groente heel veel. Uh, brood uiteraard, dat s'avonds over is. Uh, vlees, wat, wat verkleurd is of wat op datum is. Dat is uh, het grootste percentage in de derving zit in, in diverse groepen. Hoeveel procent was dat? Ja, wij hebben vorig jaar 1,6% derving gehad. U bent er enorm mee bezig met het weggooien van voedsel. Ja, ik ben een aantal jaar geleden ben ik daarmee uh, begonnen eigenlijk. Ik had een documentaire op tv gezien. Toen ben ik eens voor de eigen winkel gaan kijken van wat houdt er nou precies in. En toen ben ik een beetje gestokken van de bedragen en dergelijke. En dan ga je erin verdiepen. En toen had ik zoiets van ja, eigenlijk, eigenlijk kan dit gewoon niet. Wat je, wat je weggooit. Er zijn zoveel goede dingen bij, daar, daar kun je nog wel wat mee doen. Want u zegt van, nou ja, 2%, goed bezig. Dat, dat klinkt op zich heel sympathiek. Alleen als je praat op, op jaarbasis voor de hele Nederlandse supermarkt... dan praat je over 500 miljoen euro aan uh, levensmiddelen die we weggooien. En 80% is daar dan vers van, dus 400 miljoen euro aan verse artikelen die we weggooien. Ja, we zijn nog een beetje in doorgeslagen. We zijn, we zijn de weg eigenlijk een beetje kwijt gewoon. We moeten een beetje terug, terug naar de basis. Hè. Daar liggen de komkommers. Nou, die zien er tamelijk recht uit... Dat moet ook wel, want er moeten zoveel in een kistje passen. En Dat is een beetje het verhaal dat we doorgeslagen zijn. Uh, vroeger, een komkommer was gewoon krom. Ja, dat maakt niet uit. De smaak is gewoon goed. Want u heeft eens een keer een hele berg uh, komkommers gezien. Die zouden worden doorgedraaid. Ja, dat was een documentaire van Valentin Toerm. Uh, daarin lieten ze dan zien dat een Duitse boer... Nou, ik weet niet hoeveel er waren, waren het waren echt miljoenen. Uh, werden doorgedraaid die man zei... Ja, dat klopt, want ze passen niet in de kistjes voor de logistiek. Dus ik, uh, ik kan ze niet verkopen. Ik denk, Nou, dat is echt, echt bizar natuurlijk gewoon... Uh, Gebeurt. Nou gaat u dit jaar allerlei uh, dingen verzinnen om dat wat is afgeschreven, om daar toch nog iets mee te doen? Ja, we hebben een uh, proef gedaan. Uh, twee dagen lang is er een bedrijf hier uh, spullen opwezen halen die wij normaal weg zouden gooien. Omdat ze gewoon commercieel niet meer uh, aantrekkelijk waren. Uh, die hebben van die artikelen gewoon uh, maaltijden gemaakt. Dus om 10 uur is het hier opgehaald en ik ben om 12 uur daar naartoe gereden om te proeven wat ze ervan gemaakt hadden. En dat was echt Echt topkwaliteit gewoon. Echt waanzinnig goed spul. Dus je kunt er dus wel wat mee. Dat blijkt gewoon daaruit. Dus dat zijn uh, salades, soepen, sausen? Ja, bijvoorbeeld een uh, salade van, van, van uh, krilaaijappeltjes met, uh, met uh, spesieboontjes. Uh, Geroerbakt en met een dressing eroverheen. Echt, echt superlekker. En, uh, een drietal soepen hadden ze gemaakt. Waar ze gewoon echt, echt uh, ja, restaurantkwaliteit, uh, maaltijden, maaltijdcomponenten van hebben gemaakt. En nu staan we dan eigenlijk een beetje uh, voor de keuze van uh, wat ga je dan doen? Ga je die artikel dan terugbrengen in de supermarkt? Of ga je die artikelen uh, afzetten in, in, in centrale keukens van legeren of zorginstellingen of wat dan ook. Daar hebben we nog geen flauw idee, want we hebben echt nog volop aan het onderzoeken. Tien jaar geleden uh, gooiden supermarkten uh, gemiddeld. Hè, 4% weg. Dat zou nu uh, anderhalf twee zijn. Ja, ik, ik kijk er toch iets anders naar. Voor mij zijn de omzetten uh, nu gewoon veel groter. Er zijn veel meer supermarkten en een veel groter assortiment gekregen. Dus ik denk dat het totale bedrag en het totale volume... wat er tegenwoordig weggegooid is, juist weer hoger is dan, dan tien jaar geleden. De afvalberg wordt gewoon groter en groter. Uh, kijk, vroeger had je worteltjes, punt. En nu heb je worteltjes in, in drie, 53 varianten, ik noem maar even wat. Ja, dan is de kans dat iets weggegooid moet worden. Is natuurlijk groter als dat je gewoon één variant hebt. Ik heb bij de grootste supermarktketens cijfers opgevraagd. Hoeveel hebben jullie weggegooid? Er is maar één supermarktketen, Albert Heijn, die met cijfers kwam. Ik kan me goed voorstellen dat supermarkten daar wat huiverig voor zijn om daar zo open in te zijn. Want op het moment dat er een percentage genoemd wordt en de journalisten gaan graven... en er komen dan forse bedragen naar boven dan, uh, en je hebt daar niet het verhaal achter... dan zou het wel eens kunnen zijn dat de mensen denken ook asociaal dat er allemaal weggegooid wordt. Maar ja, ik denk dat het iets, iets ingewikkelder ligt dan, dan zo. Zo geheimzinnig erover doen, dat is wel heel erg ouderwets ondernemen. Wees nou eerlijk in wat, wat de cijfers zijn. Uh, laat ook zien wat je als organisatie doet om de cijfers naar beneden te krijgen van derving. Ik denk dat het alleen maar bij de klant dat het alleen maar een positief effect heeft. En u hoort het Jeroen al zeggen. NOS heeft de grootste supermarktketens cijfers opgevraagd... om hoeveel voedsel het gaat dat ze de afgelopen twee jaar hebben weggegooid. Dat is afgeschreven. Reacties van onder meer Albert Heijn, de enige met de echte cijfers... maar ook van de Jumbo en Lidl kunt u lezen op onze website nos.nl. Het is tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die verlangt zo ontzettend naar wat warmte. Ik heb de smaak echt helemaal te pakken hoor. Vanmorgen begonnen op een camping hier in de buurt van, van Leeuwarden, in het echt. Daar staan al mensen met hun caravans uh, gewoon op de bevroren veldjes uh, te kamperen. Maar nu dan in Leeuwarden, in het uh, WTC Expo Centrum, op het zogenaamde Live Campingplein. En het schijnt dat hier ook echt uh, bezoekers van de caravana, die vandaag begint, dat die hier ook uh, voor hun lol uh, binnen gaan uh, kamperen. Maar ja, meneer Van den Burg, dat is eigenlijk niks aan, want je hebt gewoon een dak boven je hoofd. Ja, je hebt inderdaad een dakboven. Dat is niet bovenaf, echt kamperen maar... meer. Nee, dat is niet echt kamperen, maar we doen het uh, natuurlijk wel uh, eventjes na voor iedereen. Ja. En, uh, dat is toch wel leuk om, uh, om te ervaren. Patrick van den Burg is directeur van HiMa Nederland. Dat is het ja. populairste merk van uh, campers, kampeerwagens. Ja. Ja. Heeft dat eigenlijk nog iets met kamperen te maken? Kam ja, zeker heeft het met kamperen te maken. Ja? Want uh, je bent uh, net zo vrij uh, als een vogel als, uh, als iedere andere kampeerder. Ja, ja. Wij horen in het nieuws uh, natuurlijk veel berichten over de financiële crisis. Maar ook dat mensen ja. ook het komende jaar weer minder te besteden hebben. Mm -hmm. Ook mensen met een pensioen hebben minder te besteden. Ja. Maar u hebt geen klagen. Leg ja. eens uit. Nou, ik weet niet of je de cijfers uh, gezien hebt. Maar uh, de, de populariteit van de camper uh, die, die neemt, uh, die neemt toe. Ja. Ja, en, uh, Hoe neemt die toe? We, we verkopen aardig door. Hoeveel ja. verkoopt u er zo per jaar? Wij verkopen er uh, ongeveer 250 stuks per jaar. En dat zijn geen goedkope, we staan er nu voor één. Dit is trouwens een ja, dit bijzondere... Is, dit, is, dit is een aangepaste camper. Dit deze is een camper is, uh... speciaal voor mensen met in een rolstoel. Ja, ja. ja Want, en die, kan, uh... die kan aangepast worden naar de wens van uh, de, ja. de, de handicap. Juist. En, maar hij wordt wel in serie gemaakt. Wat kost, nou ja. wat kost deze nou? Deze uh, kost ongeveer 200.000 euro. Goedemorgen. Ja. ja. Maar een, een beetje zeld. camper, een, een gewone camper... is uh, natuurlijk Bij, bij ons uh, kom je zo tussen de 80 en de 100.000 euro uit. Tachtig en honderdduizend euro en u zegt we hebben geen klagen, het gaat nog steeds nee, goed. We verkopen, we verkopen goed door. Ja. Ja, en wie zijn dan die mensen die dat uh, nou, allemaal kunnen betalen? Je hebt natuurlijk uh, grote groepen um, uh, mensen op de arbeidsmarkt die uh, langer bezig zijn geweest of nog zijn of zijn geweest. De hogere inkomensgroepen uh, die veel geld te besteden hebben en die hebben het in, uh, in een economische situatie als nu uh, ja, uh, makkelijker. En die die geven hebben het, het geld makkel... gewoon op de bank staan. Die hebben spaarcentjes staan ja. en die geven dat uh, makkelijker uit. Ja. En geef ze zongelijk, ongelijk, waarom zou je dit niet doen? Oh, maar uh, ik zeg er ook niks van. Ja, ben alleen, uh... op, op een dag kom je erachter <laughs> uh, dat, je, uh, uh, dat je wakker wordt... en uh, erachter komt dat je niet meer dat hebt kunnen doen nee. uh, wat je had willen doen. Dus eigenlijk moeten de mensen nu, ja. uh, als dit kan, uh, dat geld uitgeven. Laat ja. het maar rollen. Geld moet rollen en dan het liefst richting Himmer natuurlijk. Wat u het betreft. liefst richting Himmer, ja. ja. Maar goed, dan toch. Hè? Ik bedoel, de afgelopen... Even kijken, in 2009 waren er 60.000 uh, campers in Nederland en nu 90. Dus dat is met ja. 10.000 per jaar groeit het ja. aantal. Ja, klopt. Dat klopt. Er wordt heel weinig gesloopt. Ze gaan heel erg lang mee. Er ja. wordt heel weinig geëxporteerd. En er komt uh, steeds meer uh, binnen. Ja. Heeft u er zelf ook één eigenlijk? Ja. ja? ja en waar, waar bent u onlangs nog met dat ding uh, geweest? Uh, in Italië. Aha. Ja, aan het Gardermeer. Kijk eens uh. aan. Prachtige plek. Ja, heerlijk. Ja. En wat wordt het deze zomer? Uh, ik denk weer dat ga er meer. Ja. Bootje mee. Erachter. Ik kijk hier even omheen, want er staat natuurlijk die prachtige camper, maar er staan hier ook tenten en uh, er staat hier nog een caravan die iets minder populair is, maar nog steeds er zijn ontzettend veel caravans natuurlijk in Nederland. En dat sfeertje, het is hartstikke koud ja. buiten, maar hier begint het al een beetje zomers te worden. Hè? Ja, het, uh, ik begin het al warm te krijgen. <laughs> De directeur van Hema krijgt het te warm van en terecht. Nou, ik wens u goede zaken op de caravana. Ja, want er komen hier tienduizenden mensen en ja. u verkoopt ze ook gewoon hier. Ja, de uh, handel is we zijn, begonnen. We zijn er wel van plan. Het seizoen is open. Ja, Goed. Goed uit Leeuwarden. Tot straks. Tot zo. Ja. Gaan we het hebben over Django Unchained? <laughs> ja. ja. De nieuwe film van de regisseur Quentin Tarantino. Het thema van de film is slavernij. Zeker niet de enige film die dit jaar daarover zal gaan... want het is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Nou is dit natuurlijk niet een klassiek historisch drama... want u kent Tarantino van films als Pulp Fiction, Kill Bill... en vanaf vandaag van Django Unchained. Ik mijn vrouw. Maar ik weet niet Calvin Candy. Dat is de gentleman man her. Groomhilda is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire. Help me find the Brittle Brothers. And I'll take you to rescue your wife. Let's get to it. My name is Dr. King Schultz. This is my valet, Django. Come on over. We've got a fight going on. It's a good bit of fun. Zo, so, filmgrens of Robert Blokland. Goedemorgen. Goedemorgen, hij. Robert, we kennen Tarantino van goede muziek in zijn films en veel bloed. Is dat nu ook weer het geval? Absoluut, ja. Nee, als je, als je uh, een echte Tarantino wil zien met alles erop en eraan wat je verwacht van hem... dan kan je je hart ophalen bij Django Chain. absoluut. En gaat het dan uh, ook nog wel over de slavernij en de achtergronden daarvan? Ja, dat is, de dat is natuurlijk de, de grote discussie. Hè, die in Amerika al enkele weken woedt sinds de film uit is. Uh, is dit amusement en kan het eigenlijk niet? Uh, ja, Zo'n zo tamelijk vrolijk wraakverhaal... Tegen de achtergrond van iets groeiend als slavernij? Of is het inderdaad een, een vrolijk verhaal dat toch tussen de regels door de slavernij aan de kaak stelt? En zegt van het was niet zo, niet zo goed wat we toen gedaan hebben. Kan je eens een tip van de sluier oplichten? Wat, wat, wat is het kernverhaal van, van deze film van Tarantino? Uh, het kernverhaal is dat er een uh, premiejager is. Gespeeld door Christophe Wouts. Uh, Oostenrijkse acteur. Die ook in The Glorious Blasters. die hele nare SS'er speelde. Mm -hmm. En uh, hij uh, koopt een uh, slaaf vrij. Gespeeld door Jamie Foxx. En die slaaf heeft een uh, vrouw. En die is gekidnapt door een andere slavendrijver. Uh, gespeeld door Leonardo DiCaprio. Die op zijn landgoed slavengevechten houdt. Dus de slaven die op leven en dood. elkaar af moeten maken. op, op gruwelijke wijze. En dat gaat echt. nou ja, daar keihard aan toe. En uh, zij gaan naar dat, uh, dat, uh, dat gebied toe. van die slavendrijver. Uh, uh, Candy Land genaamd, want die man heet Candy. En uh, daar gaan ze proberen die, die vrouw vrij te krijgen en uh, wraak te nemen op die slaafdrijver. Hm. Ja, het ligt gevoelig in de Verenigde Staten. De film kreeg, uh, ja, gaf het ook al aan veel kritiek. Er is discussie over, onder andere van Spike Lee. Je beschuldigt Tarantino van racisme. Is dat terecht? Nou, ik vind, ik vind dat erg ver gaan. Van Spike Lee is het ook een soort trucje hoor. Als er zodra er ook maar uh, het woord nigger in een film genoemd wordt door wie dan ook, uh, gaat Spike Lee weer de barricade op om te zeggen dat het fout is en niet mag. Dat is natuurlijk zo goed recht, maar ik geloof niet dat meneer Tarantino uh, uh, te passend te onpassen racisme uh, tentoonstrijdt in deze film. Uh, het is natuurlijk zijn stelmiddel. Uh, in de Great Bastard heeft hij de Tweede Wereldoorlog naar zijn hand gezet en daar een, een, ja, een soort blijstel van gemaakt bijna. Het is ook een wraak verhaal, maar Je kan er erg om lachen. En dat hebben we met slavernij ook gedaan. Uh, het is zijn vorm. En daar kan je tegen of daar kan je niet tegen. Veel mensen vinden het fantastisch. Het is een historisch verhaal. je moet het ook in die context zien. Maar de film komt uit op een moment dat er een enorme discussie in Amerika gaande is over wapenbezit. Um, Amerikaanse president Obama heeft gezegd dat hij onderzoek wil gaan laten doen... naar het verband tussen gewelddadige films, wapenbezit daarin, wapengebruik... en het wapenbezit en het geweld in de Amerikaanse samenleving. Wat denk jij? Voelt Tarantino zich aangesproken? natuurlijk nou ja, van de week hadden we het incident met de uh, journalist die hem daar ook naar vroeg. En toen sloot hij helemaal eens, uh, ver, ver, ver, ging hij helemaal uit zijn bol, zeg maar, Tarantino. Hij werd ontzettend boos. En het is natuurlijk in verwijs wat hem al twintig jaar gemaakt wordt. Bij, bij Red Fire Dogs en Pulp Fiction, zijn eerste films, werd het ook al gevraagd: van gewoon lok je geen geweld uit. Mm -hmm. En hij is van de stroming van onder ook Michael Moore, die zeggen van nou ja, het ligt gewoon aan Amerika, en de wetgeving hier en niet aan het feit dat wij deze films maken. Want in alle andere landen van de wereld is het niet zo erg als in Amerika. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk, hoor. Volgens mij mensen die naar van wapen grijpen zijn gewoon gek. En uh, die zouden dat ze dingen ook gedaan hebben als ze dat films niet keken, volgens mij. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening. En, en ja, Tarantino gaat er in ieder geval ook achter. Die zegt van, mijn films hebben daar geen schuld uh, uh, aan. Ja. Ik, ik hij kijk, hij kijk zelfs ook als een leveler dat ze films en het ook nog nooit in me neergeschoten. Mm -hmm. Heb je de plezierige avond met Django Unchained? Absoluut. He, als je weet wat je kan verwachten en als je van dat zich films houdt, zeker. Hoewel hij wel erg lang aanvoelt. De, de, de, op een bepaalde manier lijkt Tarantino gemakzuchtig te worden. En uh, niet heel kritisch tot zijn eigen werk. Hij ah. had makkelijk een uur afgekund en dan was het een sterkere film geworden. Maar hij had efficiënt kunnen knippen. Ja, dat doet hij niet hoor. Hij gaat gewoon uh, over een langere versie uitbrengen. Met allemaal scènes die nog extra zijn gemaakt en zo. En hij had de fans dat Dus waarom zou hij dit niet doen? Maar uh, het, het komt de kwaliteit van de film niet te goede, denk ik. Goed. Robert Bl Blokland, filmrecensent. Over uh, Django Unchained. Hartelijk dank, Robert. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk, na het bulletin van 9 uur, praten we u bij over um, ja, de positie van minister Dijsselbloem. Als voorzitter van de Eurogroep gaat dat allemaal wel door. Leking in kan en kruiken, maar Frankrijk ligt dwars.